Je luistert naar Kletspraat met Jaap op Ridderadio en ja, het is vrijdag 20 oktober 2023 en het is 11 uur. Oké, okay, welkom allemaal. Oh, ik moet even mijn... Uh... Ja, hij hey, nou ook ik ineens Willem op de achtergrond. Terwijl mijn stream toch echt aanstaat. Mm hm, dat is vreemd. Oei oei oei oei oei oei oei oei. Eén in een speciale studio. Ja, een geloof. Ja, mijn stream staat dan. staat niet aan hmm. dat is wel heel, heel vreemd Als dus ik hem nou uh, ja, daarom zeg ik ja, <tie> ja het staat echt aan dat is heel vreemd. Ik snap er niks van. Ah, kijk. Ja, hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. Oké, okay, luisteraartjes, welkom bij uh, Ridder Radio nogmaals. Met Kletspram met Jaap. je even de, de speler vaart. Anders hoor je mij herhalen. En daar ben ik. Daar ben je, Jaap. Ja, kijk, moet ik eens even kijken. Um, even de chat even voor. de chat gaan we even iedereen verwelkomen. Hallo Dred. Um, Sunset, Jacco, Mascotte, Nimue, daar, Danny. En wie hebben we nog meer? We hebben Tom natuurlijk en Dirk, en nog veel andere mensen die op de IRC zitten, uh, maar die kan ik alleen zien als ze wat schrijven. Op de, want ik zit natuurlijk op Discord, op de chat daar. <coughs> en ik zie Elster is natuurlijk Danny Dreadread. Um, en Dread. uh, ik neem aan. Dat um, CPR er ook op zit um, Ja. Oké, okay, het is, uh, ik zal wel even nog een keer um, Het is vandaag uh, vrijdag 20 oktober 2021. En um, ja, we hadden net over Palestina, en, ja jongens. Ja, Palestina bestaat al, al, al heel lang. En uh, de Joden komen uit Judea zoals jullie. En die zaten natuurlijk al, ja, en natuurlijk altijd al. Maar heel veel zijn ooit. En ook van het volk Israël van vroeger dan het, het, het, het historische Israël. Die zijn honderden jaren geleden al weggetrokken. Die hebben zich wereldwijd verspreid, vooral in Turkije en Europa. Nou, daar werden ze ook weer vervolgd, dus ze wilden ze weer terug naar uh, Palestina. Ik heb op YouTube een filmpje gezien, daar hebben ze uitgelegd hoe dat allemaal die, conflicten ontwikkeld zijn, en, uh, maar goed, ik wil niet al te veel daarover hebben, dan wordt het weer een politiek praatje, maar uh, ja, kijk het volk, uh, de, het volk van de Palestijnen, zowel als de Israëli's, en uh, zijn natuurlijk uh, slachtoffer, vooral de Palestijnen, want die kunnen het Palestijnse volk al niks terug doen. En die terroristische clubjes zoals Hamas en Hezbollah, die maken daar misbruik van. Want in feite grijzen ze de Palestijnen. Ja, en het is een, een, een conflict die al meer dan 75 jaar duurt. Want dat duurt al veel langer dan ver voor 1948 was er ook honderd. Dus. Maar ik bedoel, het is een gebed zonder eind. En, en ik denk dat er nooit vrede komt. Ook niet over duizend jaar. Ze slachten elkaar gewoon af. en op een gegeven trekt het Westen ook zijn handen ervan af. Want ik denk dat Amerika en de rest van het Westen. Het zat is, eh, zat wordt. En dat ze er niks mee te maken willen hebben. En dan eh, ja, doen we het gewoon een compleet oorlog was ze elkaar allemaal afslachten. En dan wordt het een soort niemandsland. En dan worden alle al conflicten uitgevolgd. He. En niemand raakt er meer een omdat gegeven moment is de wereld het ook zat in denken zoeken jullie het maar lekker uit He? en dan zijn, gaan ze niemand meer steunen wie er ook uh, conflict uh, schuldig is of niet het, uh, mensen worden er toch een keer zat jaar. En dat zegt Amerika dag zoek het maar uit en Europa en uh, dan wordt het gewoon weer een Arabisch land maar al die strijd van niks geweest was het beter zo kunnen laten als het voor 1948 was Hm? want de Palestijnen begonnen pas in opstand te komen toen ze vonden dat er veel te veel mensen uit Europa kwamen en, nou, we nog en dan zei je, nou wordt het al wel erg, erg druk hier <coughs> nou is, uh, 9 miljoen mensen niet ik heel veel en als je de Palestijnen mee rekent uh, 5 miljoen zijn het er in totaal ruim 5 miljoen plus als er ook nog in Israël zelf woont hebt is ook Israëlische Palestijnen nou, zijn het dan misschien, even kijken, nou, laten we zeggen, 14 miljoen, 15 miljoen mensen in totaal? Ja. Want natuurlijk zijn niet alle Israëliërs, Joden. Dat maakt ook niet uit, natuurlijk. Ja, er zitten ook uh, ja, ja. christenen en moslims en uh, En mensen die niet geloven. Het is het enige westerse land in het Midden-Oosten, althans met een westerse cultuur. Hm? met een parlementaire... Maar zelfs in, in de regering zitten Arabieren, Mensen met een moslimachtergrond. En die beslissen toch ook allemaal mee... wat er in de Knesset gebeurt. Dus ja, nou de joden overal de schuld om te geven... dat is uh, lekker makkelijk. <coughs> ja, en dan geeft de, ja, de Arabieren de schuld. Ja, uh, jongens, het is een eindeloos gebed... die nooit ophoudt. En het is een straatje over of 400 jaar nog steeds voortdurend Ik geloof niet in vrede. Ik geloof sowieso niet in vrede. Want er zal altijd wel al ergens op de wereldoorlog zijn. Helaas, helaas. En dan zou je zo'n dus periode hebben waar het dan weer wat rustiger is. Dat er wat minder conflicten zijn. Maar als iedereen ermee mee gaat bemoeien, ja, dan wordt het gevaarlijk. Want dan krijg je een wereldwijde oorlog. Dan ben je nergens meer veilig. Zeker niet met al die moderne wapentuigen. Met die raketten en zo. Er zijn raketten die... die uh, ja... Die, die, Rusland heeft raketten. Die kunnen zelfs Australië bereiken. Nou dat, dat, komt, dat komt nu gewoon... Joh. Nou is 10.000... Uh, ja... Kijken. Dus, ja. Kijk, om Nederland te raken wordt moeilijk. Want Polen en Duitsland zitten er tussenin. Ja, dan kunnen natuurlijk ook die raketten de lucht uitschieten. Dus als ze daar duizend afschieten... dan blijft er misschien net eentje over. En die plompt dan in de Noordzee. <lacht> maar ja, als het een atoombom is, is het natuurlijk niet zo best. Want dan gaan we daar de Noordzee over ons heen. Ja, we staan mee dan Dan hebben we zand voor het aan de zee of zo. Ja, ja. Maar ja, goed... Ja mensen, nou met mijn voet gaat het al een stuk beter, sinds dinsdag heb ik veel minder pijn en uh, ja, het gaat wel aardig de goede kant op, ik heb bloedverdunners gehad, ik heb uh, ook uh, medicijnen gehad om cholesterol te verminderen, ja, waarom dat goed voor is, want ik moet juist meer eten volgens de uh, diëtist, dat ik licht ben. En dan gaat die cholesterol eh, omlaag. Ja, dan word ik nog niet... blijven blijf ik mannetje. Maar, maar ja, goed. We zien het allemaal wel. En eh, ja, kijk. Uh, het misschien raar dat ik het zeg. Maar het zal me, kan me niet bommen of ik auto hoor of niet. Ik vind het allemaal best. En dan denk ik het zal wel zo moeten zijn. Hey. Of ik nou uh, 75 word of... 85, toch? Ja, van bij het bom. Weet je, ik heb het, je hebt het toch niet voor het zeggen, toch? Ik bedoel, uh, ja, ik probeer er alles uit te halen wat er uit te halen valt in het leven. Niet dat ik alles doe wat God verboden heb of zo, maar gewoon, ja, ik gewoon. Uh, het uh, beste van te maken. En uh, ja, met dit moment gaat het toch wel wat beter met me, ja. Dat is uh, heel fijn, ja. Ja, Dank je wel. Uh, ja, ik uh, probeer er het beste van te maken, zolang uh, ik ja, ik, uh, ik ga nog niet dood hoor, ik ben nog niet. Uh, ja. Nou ja, kijk, als ik 12 kilo erbij heb, dan word ik uh, even kijken. En ik ben nou ook uh, weer afgevallen, geloof ik want uh, ja, sinds ik maar een paar uur, drie uurtjes per dag werk, eet ik ook minder, want ik kom later mijn bed uit, ongeveer een uur, of nou, ongeveer rond tien uur kom ik mijn bed uit. Nou, ben ik om twee uur op mijn weg, iets voor twee, uur, vijf uur weer naar huis, dus ik eet ook minder. En dan mis ik mijn wat baartje. Nou, nou haal ik zes boterhomen op en dan maar twee. Dus ik mis vier boterhomen per dag en ik merk het zo, weeg nu nog maar 64 kilo in plaats van 67 ik heb nu bijna 70 kilo gewogen. En dat was ik alweer gauw kwijt. En ja, ik kan makkelijk zonder eten. Ik bedoel, ik hou het de hele dag vol. Uh, drinken doe ik wel goed. Ik drink vooral veel koffie. Te veel eigenlijk. En dan zit ik op mijn koffie. Ik had nog koffie gezet. Is dat nou weer uit? Ze hadden kleren, die gaan dan 20 minuten uit. Dat is ook weer zo'n Europese regel. Het is om het milieu om dus om Stroom te besparen, het milieu. En dan moeten ze automatisch na 20 minuten uit kunnen. Dan kan ik wel weer haal zetten. En ik schenk even in. Even gaan we het schenken. Dat het te koud hoor. Het is nog wel warm gelukkig. Zo even de melk erin. Zo even de melk erin. Ik denk dat jullie het kunnen horen. Ja, vorige week voelde ik me niet zo lekker, weet je. Ik had niet alleen pijn in mijn voet. Vorige week vrijdag dat ze natuurlijk heel lopen weg snijden. Ik voelde mijn broer, broert in mijn hoofd ook. Dus vandaar dat ik vorige week niet, niet was gaan uitzenden. Maar nou, ik ben er gewoon weer, dus. Eh, heb even wat in de vurige tongengroep gezet. Vurige tongengroep. Is dat nou weer de vuur? Ik weet wel in de Bijbel iets over de vurige tongen. die boven de mensen hun hoofd hingen. waren ze van de Heilige Geest bezeten, zeg maar. Hm? De Heilige Geest. Vurige tongengroep. ja. Ik weet niet wat ik daar waar jou, dank je wel, Sun. Maar het gaat wel beter hoor, zet. Dus eh, dank je wel, in ieder geval. En je kan het hier niet delen, helaas. Het vuurige tongen. Ja, uh, oh, uh, overige, oh ja, 12 kilo. De geilige geest. Dat zijn de pauzenkeren. Die probeerden het in het Nederlands te zeggen. En die zeggen de H als G uit. Hè? Daar kunnen ze natuurlijk ook niks van doen. Maar zei die in de naam van de geilige geest. Nou, ik lacht blauw van lachen. Ik jeetje, mina. Ik wist niet dat, dat er ook nog een geilige geest was. Goh, nou ja. Dat wil je toch niet door bezeten raken? Want dan, uh, dan loopt geen vrouw maar veilig op straat. Ik denk, nou, dat is geen goed idee. Godverdukkie. Ja, of dat lijkt ineens een vent achter je Dan ben je dan ook weer niet veilig voor bepaalde type mannen. Hm? Dus uh, moet je dan weer uh, uh, hard kunnen lopen. En dan word je gewoon de borstjes ingesleurd door een man of een vrouw. Weet je. Dus dat gaan we niet hebben. We houden het toch maar bij de Heilige Geest. De Heilige Geest staat er. Oh. Oh. <lacht> Ja, en er verschenen tongen als vuur, die zich verdeelden op en ieder van hen afzonderlijk zich neerlieten. En Alle werden vervuld van de heilige Geest. Ze begonnen allerlei talen te spreken naar gelang de heilige Geest had inge. Zou er ook in Nederlands waar gezeten hebben? Nou, je hebt ook rouwelijke heilige Geesten, ja, vrouwelijke. Oh ja, dat zal zeker, maar als iemand ervan bezeten wordt, maakt het nog niet uit, of een mannetje of een vrouwtjesgeest geest is, hè? of een heest, heest. Wat is nou weer een heest, is dat ook een soort geest, of iets ertussenin, of... Uh, mm. Ja, vuurige tongen voor maar hebben ze een blootje zitten roken, die luiden, dan zagen ze dat al een soortje misschien. Want eh, ze hebben ooit in Egyptische mummies, ooit sporen van heroïne gevonden, of cocaïne. Dus het is niks nieuws, mensen. En dat is al een bewijs dat de Egyptenaren al contact hadden met Zuid-Amerika. Dat zijn vier, vijfduizend jaar geleden. Heel... Ik zal je vertellen als je ziet hoe die gebouwen, die zijn niet door mensen handen gebouwd. Daar hebben ze toch machines voor gehoord. En er zijn mensen die geloven dat, er door aliens, dat ze door aliens zijn geholpen. Ja, wie, wie weet. Ja, Ik ben wel nuchter in die dingen. Maar ja, je weet maar nooit natuurlijk. Hè, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En wie zegt dat wij de enige planeet zijn waar leven is. Eh... Wat de Heilige Geest je ingeeft weet je nooit. Van een Heilige Heest, Heilige Heest, heb je misschien wel het idee van tevoren. Oh, kijk. De jipsy een stuurt uh, een stukje termen van twee minuten. Nou. Chinese muziek. Ooi, hoi, hoi, hoi, hoi, oud-Japans volkslied over de herfst. Oké, okay. oud-Japans iets over de herfst, oké. Okay. Ja, het klinkt wel een beetje Chinees of Japans. Ja, leuke kun Uh, als de zon schijnt, is net alsof het schilderij lijkt met al die herfstkleurtjes. Ja, Hoe? Ja. La, la, la, la, la. Nou... Ja, dat was dan. Uh... Zo, mooi liedje. En, uh, het heet Momi, wat hersbladeren betekent. Ja, ik heb, ik heb twee van die synthesizers, weet je wel. Een beest en een drum synthesizer. Ik heb er nog weinig mee gedaan. Ik heb er geen ruimte voor. <lacht> en geen tijd. Ja, ik heb geen tijd ervoor. Ja, en ik kan niet elke avond maar uh, afgezonderd gaan zitten. Ja, mevrouw ligt alleen uh, te slapen, maar ik heb helemaal geen tijd voor mijn dingetjes. Dus, uh, ja. Ik heb die nieuwe Rolling Stones-CD uh, beluisterd via Spotify. Maar ja... Ik ken albums van de Stones die ik veel beter vind, hoor. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ik vind hem... Uh, ja... Wat zal ik zeggen? Uh, Die zegt uh, Els. als je zegt: Dank je. De tegenbetaald wel ietsje zuiver gekund, kunt. Maar ik, een rode opnameknop. En de Orba heb je ook, ja. Ja, die Orba heb ik ook. Ja, daar, daar heb ik geen ruimte voor nodig. Die kan ik zo op mijn schoot nemen en bespelen. Ja, ja, ja, ja. Die heb ik ook nog steeds, hoor. Um, <tie> ja, die heb ik ook nog. Maar, uh, nee, mijn kamertje staat zo vol en, uh, ik, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik wil het opruimen en ik moet misschien dingen ook weg, weg gaan doen. Maar hij hey, komt bij mij niet uit zo. Ik, uh, ik weet me ook geen raad, dus ik zit meer in de keuken dan in mijn kamertje. Ik kan het niet eens meer zitten, <lacht> zo vol zit het. En uh, nee, ik heb er ook helemaal geen puft meer voor, weet. ik ben het zat. Ja. Dus zit ik in de keuken, meestal als ik achter de computer zit, zit ik achter mijn laptop. En uh, mijn kamertje gebruik ik niet meer, want die zit vol. Dus nou ja, dan zit ik dan ook, uh, samen spullen er ook voor, voor John Joker. beginnen met opruimen. Ja, dat is het hem. nou juist, ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik, uh, ik ben al uh, een gegeven moment, dan heb ik zoiets van, laat maar, weet je. Dat heb ik altijd al in me gehad, weet je, zoiets. Maar als ik zat ben, dan laat ik het maar zo. Ik ga niet eens hulp vragen, want uh, dat hoeft het van mij gewoon niet meer, weet je. Ik bekijk het maar. Tegen die tijd dat het omgeruimd is, dan uh, ben ik wel hoogbejaard, denk ik. Hoe wonen er andere mensen in dit huis? Dat is ook de enige plek waar het een zoiets is in huis, gelukkig. Ja, ik denk als ik alleen hier had gewoond, was het een teringzooi geweest. Dat weet ik zeker. Want uh, ja, ik had toen ook een rommelkamer toen ik op mezelf woon. En uh, ja, op een gegeven moment wordt het steeds voller. Op een gegeven moment is het eerst je hobbykamer, dan wordt het je slaapkamer. En dan voor het, ben je voor je weet 20 jaar verder als dus je hele huis zit vol met teringzooi. Ja, nou ik ben niet zo... Uh, ik, ik, uh, toen ik nog thuis woonde was ik nog wel netjes de eerste jaren toen ik op mezelf woonde ook nog wel maar toen ik ging verhuizen toen begon het al een beetje mis te gaan <laughs> ja maar uh, ja. ja ik wil ook wel dingen weg doen weet je een gedeelte wil ik weggeven dat er nog goede spullen zijn die anderen kunnen gebruiken en dan, ik heb ook spullen die gewoon weggegooid moeten worden want daar niemand wat aan uh, ja maar uh, ik ben al blij als de helft uh, ja ik, ik kan gewoon niet meer zitten in mijn kamertje sinds een half jaar al niet meer ja dat is niet normaal meer en alles opnieuw een plekje geven dat kan heel veel schelen ja dat klopt kamer leeg maken alles opnieuw een plekje geven ja en dan kan ik omdat ik, ik neem wel blauwe zakken van mijn werk daar flikker ik alles in wat ik hou en grijze zakken waarvan ik denk nou dat kan naar de asbak of tenminste je kan er met de vuilnis mee en witte zakken van wat ik houd dat ik in ieder geval niet de verkeerde zakken buiten God vuil zet maar we doen alles er zijn kringloopwinkels, ja, loopwinkels er zijn weggeefwinkels genoeg hier in de buurt dus dat kan ik toch wel kwijt, dat is niet het probleem. Ik heb zelfs nog een hele dus zo een cd schot van een buurvrouw van mij. Nou, ik heb er twee gehouden. Eén van de Elton John, een verzamelaar. En een verzamelaar van George uh, Michael. En de rest heb ik allemaal al. Of ik vind het niks. Um, nou, die, ja, die doe ik gewoon, die geef ik gewoon weg. Ik ga er geen eens geld voor vragen. Ik kan het makkelijk doen, maar dan, dan moet ik ermee om. Ik heb het ook maar gekregen, dus... Die breng ik gewoon wel eens een keer... Uh, ja, ik geef ze liever zo aan iemand weg... Of straks ze aan, aan een kringloop geef... Die verdienen er ook geld om... Dan geef ik het liever aan iemand die het uh, wel ja. leuk vindt... Er zit uh, best wel goede muziek bij mij op... Heb ik al U2, heb ik... Nou, hoe heet die... Uh, hoe heet die zanger, hij uit Zweden ook weer... Die toen is overleden... Er zit ook een aantal cd's maar dat vind ik dan wel leuk... Maar om er nou een cd van te hebben, nee. Nee, dat ook weer niet. Er zijn ook uh, zatmuziek die ik leuk vind, maar niet leuk genoeg om het te kopen of te, of te kopiëren ofzo. <kijf> maar ja, ik moet, ik, moet zeggen, ik moet eerlijk zeggen, die Verzamel cd van George Michael en van Elton John, die heb ik uh, op een gebrande cd, dus illegaal, uh, die kan ik dan weggooien. En de origineel, die hou ik. Nou, die heb ik dan uit dat doosje gehaald. En de rest doe ik gewoon weg. Uh, ik weet niet meer. Er zit ook een paar bij met klassieke muziek. Maar uh, 90% is popmuziek. Ja, ik vind... Uh, of ik heb het al. Hè, zoals YouTube, Of ik denk van... Wah, wah, wat moet ik daarmee? Maar over de Stones gesproken. Even teruggaan naar de Rolling Stones. Ik vind het... Best wel een aardig cd, bijna nou, om daar dan s'nachts voor de deur te gaan zitten. Wat heel veel mensen gedaan hebben en al. En best een week wachten. Misschien kopen ik hem wel, maar ik heb er geen haast mee. Ik ken cd's of lp's van de Stones die ik veel beter vind. Zoals Black and Blue vind ik een hele goede lp. En dan heb je nog die, hoe uh, heet dat, album ook alweer. Ja? Uh, Tattoo You vind ik een hele goede en dan heb je die andere Some Girls uit 78, die vind ik ook goed Die staat er ook op ja. dat zijn een beetje de drie beste albums die ik van de Stones uh, ken Even op, ik op, uh, ja, De nieuwste dan heb ik dan nog niet Ik heb hem wel gehoord op, op, uh, op Spotify dan en hij zit te uh, ik hoor. Maar ik zeg, ik ben niet echt onder de indruk. Ik vind, het, uh, vind hem best goed. Om hem uh, nou gelijk te kopen. Van, oh, ik moet hem hebben, ik moet hem hebben. Nee, nee. Ik heb wel uh, van Benny Vera besteld. nou die, vind ik, die heb ik ook al eerder gehoord. Die nieuwste. Die vind ik, uh, die vind ik, ja, die vind ik wel leuk. Dat is, uh, lekker ouderwetse muziek. Zoals, uh, ja... Beetje, het zijn allemaal wel nieuwe composities, maar die klinken lekker ouderwets nog hè. Beetje rockabilly-achtig, een beetje jazzy een beetje blues-achtig. Echt de stel die bij Danny Vera hoort hè. Toen ik voor het eerst een plaat van hem kocht, ik ik hem helemaal niet. Ik, ik zag al die hoezo die zou klinken. En het klopte precies. En ik kijk op de achterkant van de Ze in Verk. Het is een Nederlander, nee, nooit van gehoord. Denny Vera, ken hem niet. Maar het bleek dat hij al een tijdje al aan de, oh ja, maakte al platen, maar hij was toen nog niet zo bekend. is dus bij Veronica Inside eigenlijk bekend geworden Dan dankzij uh, uh, Johan Derksen. Ja, Johan Derksen. Ook een mooie vent <lacht> hoor. Hey, Die Johan Berks. Ik heb vanavond ook nog even zitten kijken. Maar... En het laatste stukje na de reclame, daar had ik geen zin om op te wachten. Ik heb niet eens meer verder gekeken. Maar eh, ja, ik kijk er wel eens naar. De ene keer vind ik het leuk. En de andere keer vind ik het uh, wat minder. Ja, en als we alleen maar over sport hebben, dan haak ik meestal na een half uur af, weet je. Maar ik vind het wel eens leuk. Uh, een beetje, ja. Ze geven wel hun mening, weet je. Ja. Nou ja, en ze zeggen wel... Ja, we mogen tegenwoordig niks meer zeggen. Nou, ik zal je zeggen... Alles wat er nu besproken wordt... Als het in de jaren zestig was geweest... Vooral taalgebruik dan, hè, daar heb ik het over. Niet zozeer het onderwerp. Maar taalgebruik... Als je dat in de jaren zestig... Het woord neuken zei... Op de televisie. Nou jongens... Dan kwamen er kamervragen. En de Telegraaf had altijd de grootste bek. En met dat soort dingen. Moeten ze gewoon en dat was met. De, uh, dan gaan we even terug naar de Rolling Stones. Toen die rellen in, uh, in het koorhuis uh, Ja, dat langharig tuig. Alsof de Rolling Stones daar wat aan konden doen. Die kwamen gewoon spelen. Meer niet dat het publiek zich nou misdroeg in 1964 dus in het koorhuis wat hebben we de Rolling Stones daarmee te maken? Ze kwamen er gewoon spelen. Ja, nou, ze lui die vonden het leuk. Zei, dat gebeurt vaak. Den Haag is vaak de stad waar het dan gebeurt. Net zoals met die Palestina-demonstratie. In Utrecht gisteren 7000 man. Dat ging nou hartstikke goed. Geen wanklank, niks. Den Haag was weer rot, zei, Echt Den Haag, ja. Dat zal je altijd weer zien, hè. Den Haag moet ze altijd knokken. En dat is altijd zo geweest. Dat was vroeger hoorde je zomaar rellen, Hier in de laak waar ik nu woon, had je elke zomer rellen, Dan vocht ze laak tegen het spoorwijk. Die ik knokte tegen elkaar. Ja, toen woonde ik hier nog niet hoor. Toen woonde ik. Uh, ja, ook. Maar ze, de Rolling Stones werden ook naar beneden gehaald, uh, mascotten. Die werden ook gezien als tuig. Dat werd ook echt geschreven in de telegraaf. destijds. Als tuig. Dan als we gaan werken. Nou als dat geen werk is Als je elke avond moet optreden. Die werken harder als menige arbeider hoor. Want die gaat om vijf uur weer naar huis. En die rockartiesten. Die, en dan gaan ze toeren. Die komen nog niet eens. Uh, het hotel uit. Die gaan rechtstreeks naar het. Theater waar ze optreden, of het voetbalstadion waar ze optreden, die zien het land of de stad nog niet eens waar ze zich op dat moment bevinden. Die krijgen bijna niks te zien. Dus, nou ja, het langharig tuig, ja, ook zoiets weet je. En ze ziet de politie met tato's en met staartjes Politieagenten die zien met hun uniformen in die tato. dat was in de jaren 60 en 70. Dat was nou dan in die tijd. En dan zeggen ze tegenwoordig hebben we mogen niks en we mogen niks zeggen. Dat is toch een gedeelte ook wel zo. Maar als ik hoor uh, wat voor gebruikt mensen op de radio en televisie, vooral op de televisie. Dan denk ik, nou jongens, dat was toen de tijd, uh, had je kamervragen gehad. Hoe durft die heer uh, daar zo zulke taal te bezigen, zeg. Hij zegt, sommige het woordje kut, dat kan toch niet. Nee. Nou, dat, he, dan gaan ze Kamervraag houden. Want dat kan niet en dat mag niet. En, uh, nou, en dan mag het <laughs> dan mag je andere dingen weer niet zeggen, weet je. Maar ja, kijk, als het over uh, politiek gaat ook weer, weet je. Als je rechts bent, dan ben je een fascist, dan ben je een beetje links. Of ben je maar P vandaag, Oh, dan ben je een communist. Uh, ja, ik bekijk het allemaal met z'n allen, ik vind ze alle twee niks zowel links als rechts niet uh -huh. uh, ja uh, kijk als je tegen als je vindt dat immigratie wat minder mag, hè, wat minder mensen binnenhalen wil je niet zeggen dat ze rechts bent want misschien ben je zo rood als een kroot, nog linkser dan de SP en GroenLinks bij elkaar en uh, ja, want de SP bijvoorbeeld als vroeger ook tegen immigratie. En dat was nog voor Jan Marijnissen. Nog, maar toen waren ze ook veel linkser als nu. En de SP... Die, ja, ze hebben nog nooit wat bereikt. Waarom? Omdat ze uh, ja, altijd afhaakten. En hadden ze bepaalde mening. Maar ze hadden niet, niet de oplossing. Ja. Nou, dan, dan lopen mensen weg. Want ze een slechte partij. En eigenlijk... Ja, hun ideeën waren wel goed. Maar... Ja, dan mochten ze mee regeren en dan wilden ze niet. Zelfs niet met de P van de A. Nou, dan gooi je toch je eigen ruit in. Nou, en rechts, ja, weet je wat het is? Ze hebben allemaal mooie praatjes. Van eh, minder belasting betalen. We moeten beter voor de ouderen zorgen. Ja, ja. Dat wil ik nog wel eens zien. Straks zijn ze zonder macht. En dan gaan ze weer graaien. Weet je. En je kent natuurlijk ook... En daar hebben ze wel een beetje gelijk. Ja, ook de... Als ze, als, kijk, als ze die, die paar honderd miljonairs die hier in Nederland wonen, zwaar gaan belasten, dat helpt niet, dan krijg je de begroting toch niet dicht. Dan kun je die grote bedrijven wel heel hard aanpakken, dan krijgen ze een beetje meer belasting betalen. Oké, okay. als je te veel gaat belasten, dan zeggen ze, oké, we gaan wel naar het buitenland, en dan krijg je net als Venezuela, dan lopen al die grote bedrijven weg. Een heleboel werkloosheid, nou, heb je ook niks. Dus ja, jongens. Ja, het langhaartuig tuig was volgens mij ook een publiek. Het is het toch tuig? Die gasten zijn niet kapot te krijgen in de kamer. Hebben ze drukker met elkaar beledigd tegenwoordig? En daarom er een enorm punt van maken. Ja, ja. En dat zegt wat vervelend is dat eigenlijk zowel links als rechts autoritair van aard zijn. Daar ben ik helemaal met ze eens. En dat er gebrek is zijn minder autoritaire partijen die jij niet alle regels zijn en verboden wil bedenken en instellen. Weet je wat het is als de politiek van links tot rechts maakt niet uit. Um, nou is meer naar de burger luisteren. En, en, en sommige dingen, want je kan niet met alles een referendum houden. Want als ze een referendum houden van zullen we de belasting afschaffen, dan zegt iedereen ja natuurlijk. Ja, waar moet je die bruggen en wegen van laten bouwen? Waar moet je de infrastructuur... Uh, in stand houden en onderhouden dat moet toch van belastinggeld komen dat moeten we allemaal mee betalen en dat mensen met een hele dikke portemonnee meer belasting moeten betalen ja, dat snap ik ook wel maar dat, als ze het te zwaar gaan belasten dan zeggen ze Doe, ik ga wel lekker in Duitsland wonen en zet ik in Nederland een bedrijfje op en ga ik zelf in Duitsland ook dat ik daar mijn belasting betaal of in België of Frankrijk of misschien uh, gaan ze helemaal weg ja nou jongens, krijg je net als Venezuela? Zeg maar toch met jouw handje. Kijk, um... ja, ik vind het ook moeilijk. We hebben gewoon veel te veel partijen. Veel te veel verdeeldheid tot zegt toch genoeg hè, met zoveel partijen. En ik vind ze moeten gewoon zeggen van we gaan een kiesdrempel van 5% doen. 3% is nog te weinig. 5%. En als je minder dan drie zetels hebt, kan je niet regeren. Of tenminste kom je niet in de kamer. Je moet minimaal voor drie zetels. hebben. Of kom je er gewoon niet in? Heb je pech? Nou, ja. moet je minstens ja, een. we zeggen, één miljoen. Nou, zeggen half miljoen stemmen. Misschien drie zetels is oké. Okay. En dan zeggen we nou niet meer dan. We maar tien partijen toe en wie daaronder zit onder de tien die hebben we gaan gehad. Tien partijen, ja, het liefst vijf of zes. Dat gewoon zeggen: voor elke kleur één partij. Er zijn vier kleuren een religieuze partij: een conservatief, een liberaal rechts, een liberaal links. Een links en een gewone rechtse partij. Klaar. Meer niet. En dan kunnen mensen zelf kiezen en willen ze niet kiezen, nou, dan kiezen ze maar lekker niet. Dan is hun stem gewoon verloren, want dan telt een andere stem. Dus eigenlijk ietsje meer, doordat een ander niet stemt. Oké, okay, zo kan het ook. Uh, ja. En inderdaad zijn ze ook autoritair van de En dus Ze moeten gewoon de burger daarmee bij betrekken. Dan krijgen ze ook meer aanhang en meer vertrouwen. En zo werkt dat en we moeten ons niet meer buitenlandse dingen bemoeien. Kijk, kijk, dat als in Palestina dan, hè, het is, het is die Arabische landen dat zijn ook een stelitje Want ze komen allemaal voor de Palestijnen op, wat ik mooi vind te gaan, joh, prima. Maar niet voor de Oeigoeren in China. Daar durven ze hun mond niet over open te doen, want dan zijn ze bang dat China boos wordt, weet je. Zijn hypocriet? Kom ook voor die mensen op, zijn toch ook moslims of niet om? Ja, maar het zijn geen Arabieren. Oh, zal dat het zijn? Haha. u ja, je bekijkt dan lekker met je steun. Dus, uh, ik vind gewoon als we het met elkaar lekker, naar, lekker uitzoeken, daar in het Midden-Oosten. Niet ons probleem. We moeten ons anderen van afhalen. Met de Oekraïne ook gewoon. Waar bemoeien we ons mee? Laat lekker gaan. Laat lekker gaan. Want wij krijgen het later. Dus, uh, het kost miljarden al die wapenleveranties. Het is. Dus, niet onze oorlog. Dat geldt ook voor andere gebieden. Mensenrechten schendingen. Kijk lekker naar je eigen. Kijk hoe je eigen bevolking behandelt hier in Nederland en in Europa. En mensen worden hier zelf ook. Uh, misschien niet zo erg onderdrukt als in die landen. Maar burgers worden ook niet serieus genomen. Dus. En als ze lekker hier naar zichzelf kijken. Wat ze met Indonesië hebben gedaan. Vroeger. Ja. Uh, en we doen. Daar hoor je niemand over, weet je. Ja, het is allemaal bla bla bla, bla bla bla, het is allemaal bla bla bla. Ze meenden er geen pest van. Dus uh, ja, niet doen alsof burgers kinderen zijn en de gekozen zijn de meesters. Ja, het beste weten zijn, ja, precies. Nou, ze ging dat in de jaren zestig ook, dat laatste regeltje. Eh, dat jullie, uh, ja, wij weten het beter, want zo kwam het ook over. Als je die ministers vroeger zag, die oude beelden nog zien, zit ze dus zo'n oude lul met een pijp in zijn harsus. En die zit om, zo om die pijp te lurken, net als. On, eh. En. Uh, Alsof ze het wel even van jou zullen vertellen hoe het zit. Hè? Met die lamlul, hoe heet die ook weer? Die, die, die, die luns, dat is ook zo'n lul. En die heb die, die, die ellende in een neusje. Wat die mensen laten afslachten, want zo is het gewoon. Dus gewoon ja. Een lul, hè? een luns, de lul. Met zijn grote neus. Maar ja, oké. Okay. Dat is ook zo'n zakkenwasser. Ja mensen, nou dan kijk ik nog liever naar Peppi en Cookie, hoor, echt waar, Peppi en Cookie, centjes verdienen, eigenlijk vond ik het ook geen reet om. weet je, weet je wie ik leuk vond, de film van oma Willem, ja met Edwin Rutte, weet je, Hallo oma Willem, lusten jullie ook een, een broodje, op Bah, oma Willem, dat is vies, nee oma Willem, dat kan niet. En, als, en dan liep hij wel eens als hij dan opkwam, he, aan het begin van het kinderprogramma, dan liep hij naar die muzikanten, toen waren er drie. En dan liep hij naar Francis is dus die man met die, met die snor geloof ik, zo'n snor. En dan zei hij, dag dacht, rakker van me. en dan deed hij zijn haar op zijn, en dan gaf hij een kusje op zijn voorhoofd. En dan liep hij naar de volgende, en ik gaf dus die ook weer, die accordeonist, weet je die ook weer? Die gaf hij ook een lekkere kunde van. Rakker of me, zei hij dan. Dan krijg je zomaar een kusje. Dat je Guusje, Toontje, en, oh nee. Uh, Teuntje, August. En hoe heette die andere ook weer? Die had daar drie, Pieke das. Was dat dan? En aardstaartje. En heette die Griet ook weer? Dat Grietje. Ja, de film van Ome wel, ja. ja, die was leuk. Moest altijd wel lachen. August, ja, dat was simpel met die baard en met die hoge op. <lacht> Wiegel, <lacht> ja, Wiegel, Luns, boer Koekoek enzovoort, enzovoort. Ja, August, en dan had je dan Teuntje, was groot, dat vrouwtje. Toon, Toontje, Toon, ja. Danny, Danny zegt dat, ja. Teun, toon en August, juist, ja, inderdaad, Teun, toon en August ja ja Piquet was zoals August hè dat was die man met die ja die had zo'n pak om en allemaal baard en een hoge hoed die was ook een beetje het uh, het ziele ik vond het, ik een beetje een beetje ruitjes met in was. Inderdaad, heb je precies daar en ik vond dat een beetje een zielig man met je weet je ah oh, ramen schaap Zat hij al weer te huilen of zo? Ja, dat was allemaal lachen hoor. Oh, stekker zit er toch in? Oh, gelukkig. Ik zal het beeld donker worden, maar er Komt ook mijn scherm niet uh ja, ik zit hier met het toetsenbord. Ik heb geen muis hier. Ik zit met mijn laptop, hè? Oh, het is alweer kwart voor twaalf. Jezus, wat, wat gaat dat snel? Wat vliegt die tijd? Wat nou you je nog know, halleluja. Ja, en Dassen was ook Jan Klaassen. Ja, dat klopt. Oh ja, die poppenkast, ja. Dat zegt Dirk. Ja, ja. ja dat klopt, ja. <lacht> ja, ze leven allemaal niet meer. Alleen uh, uh, Edwin Rutte leeft nog, hey, oftewel Ome Willem. Die leeft nog wel, ja. Zorg keer nog met uh, um, Betalaas of Nooit. Ik heb die ene serie gezien. Geweldig, man. ik heb echt vermaakt met die gasten. Ja, ga je gek, ah, Ja, ging ze naar Azië. Oh, oh, oh, wat heb ik geloofd, hè? Het was een rutte Altvisser. En, en dan had je die, die Barend. Barend van Dorp, weet ik. Van Barend en van barend, um, Barend Barends of zo. Was eigenlijk een ja. familie van Sonia ja, Barend? Ik weet het eigenlijk niet. Um, en dan had je die andere, weet die ook weer? Uh, nou, hoe heet die Gauza nou? Ja, die deed die, die kinderprogramma ook wel eens, iets van Die talentenshow voor kinderen, Weet heet die man ook weer? Ja, kom. Ik kan niet op zijn naam komen, oh, verschrikkelijk. Hij was de drummer van de groep Luceferm. Ja. Ja. Maar goed, hoe, hoe die andere heet, dat weet ik ook. Ja, uit Rutte natuurlijk. Um, ja, met Rutte en wat Visser, zou had die ook al genoemd. Ja, Ennie Huisman, precies. Ennie Huisman, inderdaad, Els en je daar. Ja, ja. Ennie Huisman, ja. Hij heeft een hele aardige gozer, vind ik het. Ja. Ja. Zo, zo, nog even. Een geitenbraa, ja. De geitenbraaier, dat was dat orkestje. Van drie mannen. Eén speelde bas, één speelde de accordeon. Dat was die, die grijze, grijze, grijze geitenbraaier, was die met die accordeon. En dan achter de piano zat. Uh, ja, die man die schreef ook veel liedjes. Die schreef vaak de muziek voor uh, de liedjes van uh, hoe heet ze ook weer, die boekenschrijfster. Die schreef daar de, de teksten voor Harry Banning was dat geloof ik. Ja, Annie die Harry, al Ik denk niet meer uit. Ja jongens, ja ja. Wel leuk hoor. Ja, dat waren de geitenbreiers hè. Rakken van me. Ja, ja ja. Zo, rapapa, rapapa. Ik denk als dat programma weer op tv was, dan zei hij zelf al, hè, die uit hun Rutte, dan zou dat niet meer kunnen. Hè? Dat joepie de poepie van uh, Annie M. Smit, juist, Annie M. Smit, ja, hoe zo je is staan? Annie M. Smit, ja, vergeet die namen vaak weer. Dan weet ik wel wat ik die persoon ook bedoel, maar dan kan het niet op de naam komen. Maar dan heb ik wel de goede persoon in mijn hoofd. Ja, ja, oud sentiment, hè. Ja, Joepie de rup. Poepie. Deze vuist op deze vuist. Deze. Deze vuist. Ja, allemaal, jongens? Deze vuist op En zo. Ik ga vissen. Hij gaat vissen. Ja, ja. Jongens, hé. He. Dat heeft hij heel lang gedaan, hè. Een broodje aap. Jezus, wat ziet hij daar jong uit, zeg. Waar zal hij daar geweest zijn? Ja, 25. 25. Misschien 30. Al zou hij wel zeker doen. 3, 1, 2, 5. Dus ik op een hootje op. dat het op Willem Willem is dat nou echt? Even schrikken, is dat vies? Vrie Willem, vrie Willem, Uh, yeah. Dat bestaat niet. Maar, maar het is maar zo'n klein stukje. Bestaat het niet? Zeg ik heb een verhaal, ik heb een verhaal, ik heb een verhaal. Ja, nee, nee. En dat verhaal? De, de, de, de, en toen liep ze huilend in het bos, ja hoor. En toen kwam ze de wolf tegen en die zei dus ook een broertje, een poep. En toen zegt, Roodkapje eh, rood kopje die zegt. En eh, nee, dat lust ik niet. Dat vind ik vies. En wat heb je daar in je maantje? Nou, dat zijn koekjes voor oma. Oh, zegt hij, waar woont jouw oma? Nou, zegt ze, wacht eens even, wie ben jij eigenlijk? Nou, zegt hij, ik ben de grote boze wolf. Kom jou eens even, lekker, eens even op. Ik bedoel, kom nou even vragen waar je oma woont, want ik heb namelijk een cadeautje voor je oma, oh ja en uh, zo en ja uh, maar Roodkapje die dacht bij zijn vertrouw die gast niet, weet je ja, nee nou weet je wat toen dacht ze, had zo'n plannetje toen dacht uh, Roodkapje die zegt, als je nou uh, linksaf gaat bij die eik daar en achter die eik ga je rechtsaf loop je helemaal rechtdoor tot je niet meer verder kan... en dan zie je links van je een klein huisje. En dan moet je op de deur kloppen. En dan moet je wel heel hard roepen, want oma is nog op de hoef. En dan zeg je... Ik, ik, ben, ik ben... Nou ja, weet ik veel hoe je heet dan, hè? dan moet je ineens doen. Dus, dat, dus zij gaat gaan naar oma, dus dat beest dat gaat naar oma toe. Zo dat denkt hij. Klopt hij op de deur, doet de jager open en die schrikt zich een hoedje. Maar ook die wolf die schrikt, want die denkt verrekt, die vent, die schiet me een kop eraf. Maar ja, wat deed hij toen? Hij pakte zijn geweer, maar schoot zo die wolf voor zijn kop. En zo kwam een hele ander verhaal uit. Ja, want uh, die denkt, ja, ik ga me niet nog een keer een maling nemen, hè, want, uh, Een ezel stoot zich doorgaans maar één keer aan dezelfde steen, als het ware. Niet dan? Pardon, reeds. Uit staartjes, uh, Harry Bonnink, ja. Harry Bonnink, ja, als die pianist, hè. Knip, knap, knee. Joh. La, la, la. Ja, luidjes, dat was maar wat, hè. En Pipo de Clown wat dacht je Pipo de Clown vroeger? Oh, oh, oh, met die dikke deur, Pipo Koeien. Pipo Koeien. Ja. Dat was ook wel leuk, Waar was nog langer geleden, of zo, jaren 60 of zo, hè. Dat was uh, toen, ja... Dat kan ik me nog herinneren ja, want we hadden in dag in 1964 al televisie. Het was weliswaar een tweede handje, maar het was een heel klein toestelletje. Een klein beeldschermpje met een glazen plaat ervoor. Ik denk dat mijn scherm van mijn laptop nog niet eens groter was. Ik de kleine Mama Mamalu met Petra, dochter Petra. En dat is je nu noen Noenu, -noen, dat was die ezel. met dat je kluk. -kluk. Dat mag tegenwoordig ook niet meer. Maar goed. Huh? Ja. Piepo. Koeien. Oh, lekkere taartjes. Ja, lekkere taartjes. Want er was hij gek op. En hij wilde elke keer dat Piepo... Eh, in zijn circus kon werken. Maar Piepo had daar helemaal geen zin in. Want hij vond... Eh, Dikke Deur veel te bazig. En die dacht alleen maar... aan geld... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ja, inderdaad. Je is daar. En Dirk zegt sapper de flap. Sapper de flap. Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. de te En dat volgende keer. Maar dit programma is nog niet afgelopen. Want we hebben nog drie minuten. We hebben nog drie minuten, lieve mensen. En uh, ja, dan krijgen we het Ridderarchief van een eerder uitgezonden programma met Willem de Ridder en een, een gast. Wie weet ik niet, dat horen we vanavond toch. Heel af en toe dan hoor we nog wel eens programma's die ik nooit eerder had gehoord. Ik weet niet of er nog meer programma's zijn die nog nooit zijn herhaald of zo, maar. Ja, de Fabelskrant, ja. Ja, je vies daar, de Fabelskrant, kwam in, 1968. dus in de jaren, tot de jaren 70 en toe. En toen kreeg Brigadier dochterna, daarna, die, die tekenfilmserie. En toen hebben ze in de jaren 80 weer uh, een remake gemaakt. Ja, gepast aan de jaren 80, dan ergens eind jaren 80 geloof ik. Dus weer weg geweest. We hebben een digitale versie. Met de computer Maaier erbij, ja. Ja, Maaier erbij. Ook oh, weer zoiets, hè. Die oude kinderprogramma's als je QQ. &Q. Oh, jongens, oh wat spannend. Nou, mijn broer die had van QQ laten zien aan zijn kinderen. En die zijn ook al de twintig gepasseerd. Wij waren toen zeg maar twaalf jaar of zo. Ja, wij vonden het vroeger spannend, QQ, &Q, hè. Maar die vonden het niks aan, die kinderen van mijn broer. Mijn broer is dan vier jaar jonger als ik. Vier, vijf jaar. Die, vond, die kinderen vonden het niks aan. Die vonden het een, ja, het is natuurlijk een heel andere, andere tijd nu, hè, als toen. Die vonden het, mijnheer, kinderlijk. Die vonden het niks aan. Terwijl het hun, hun, hun leeftijd de doelgroep was. Ja, de familie Knots, geweldig. Oh, man. Ja, die was ook heel leuk. De familie Knots, uh, Danny. Die waren... hartstikke uh, leuk. Met oh, jouw ja, nou doet toch niet zo'n onhandig mens. wat Ja mensen, ik ga het afscheid van jullie nemen. Want ik zie alweer... Ja, dat het tijd is... Ik zou hey. zeggen, hey, allemaal... Moscot, Niemewe, Jipsis, de... Uh, sunset, Danny... Dirk, Tom. Oh nee, die zal gaan slapen. Hè? Nou ja, iedereen die luistert en die niet op de chat zit, en iedereen die ik vergeten ben, uh, lieve mensen, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel gezellig met jullie. Ik zou zeggen: tot de volgende week. Dan zijn we er weer naast uh, Els. En uh, dan komen we weer terug. Links, Jaap, zeg uh, Sunset. En als God, dan voor de uitzending, ja. En Denny, zegt ook uh, voor de uitzending. Ik vond het heel gezellig. Ik zou zeggen, uh, lieve mensen. Tot de volgende keer.